Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. VVD-leider Dylan Jezugus zegt sorry tegen Douwe Bob. Een tweet waarin ze de zanger beschuldigde van jodenhaat is verwijderd. Anderhalve maand geleden was er veel om te doen. Douwe Bob weigerde op te treden op een joods voetbaltoernooi in Amsterdam. omdat er politieke posters zouden hangen. Er was met de organisatie afgesproken dat die er niet zouden zijn. Jezus Gus gaf hem de volle laag op ex, zegt politiek verslaggever Ewald Nou, Dat viel bij heel veel mensen heel slecht dat zij hier zo uh, op insprong uh, bij een volkszanger die iets, iets doet. Uh, dus ja, de VVD wilde er ook vanaf. En daarom hebben ze gezamenlijk afgesproken, uh, Douwe Bob en Jezus Gus, om er een streep onder te zetten. Dat ze om het bericht. De tweet wordt dus verwijderd. En ze hopen hiermee dat het niet groter wordt dan het al was. En dat het niet te veel invloed heeft uh, voor die campagne. President Trump denkt erover na om opnieuw het leger in te zetten in een grote stad in Amerika. Dat deed hij al in L.A. en daar was toen veel om te doen. Dit keer denkt hij erover om reservisten in te zetten in Washington D.C. om iets te doen tegen de misdaad en verpaupering daar. De burgemeester van Washington begrijpt het niet en zegt dat de misdaadcijfers juist veel beter zijn dan een tijd geleden. In Oostenrijk is dit weekend iemand op een rijdende trein gesprongen. Volgens een Oostenrijkse krant had een man een sigaretje gerookt op een tussenstop en was hij te laat om weer in te stappen. Daarom sprong hij tussen de wagons. Dat vond hij toch een beetje eng. Hij bonste op de ramen terwijl de trein 100 km per uur reed. Passagiers trokken aan de noodrem. De man is opgepakt. En een opvallend festival afgelopen weekend in Ommen in Overijssel. Daar werden een hoop biertjes besteld, met bekakte air dus. Tijdens Anne Fleurs festivaletje liepen er vooral kakkers rond in het publiek. Hoewel niet iedereen zich helemaal lekker voelt met dat labeltje. Ah, zo zie er wel leuk, maar zo ben ik eigenlijk niet. Ja, ah, eigenlijk wel een beetje, als ik de jongens moet geloven. Nu zijn we allemaal rode Wij zijn zelf ook niet echt kak. Ja, misschien zeggen andere mensen van wel, maar ja. Ik vond vorig jaar waren er ook niet heel veel kakkers. Nee, dit is dus... dus meer een feest voor iedereen. Ik ben eerlijk, gewoon puur voor de vrouwen. De organisator kwam op het idee toen hij een feest organiseerde voor een hockeyteam. Dat was zo'n succes dat hij het groter wilde aanpakken. Je krijgt het weer nog, een warme dag met veel zon. In het noorden zijn vanmiddag wat sluierwolkjes... maar verder is het vandaag vooral strak blauw... bij max 24 tot in het zuiden wel 30 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 By the gasworks wall Dream the dream By the old canal I kiss my girl By the factory wall Dirty old town Dirty old town Wilds well, are drained Cats are prowling on their bees Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. a smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture bike, Shining steel. You know, the dream. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall, dreamed a dream by the old canal.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 En uh, uh, de, de, de, tot hoe laat duurt het? Hoe laat is de uitslag? Of de, de, de, komt de jury bij elkaar? Om twee uur moeten de rokers een vis inleveren voor de jury. En ze moeten er ook nog twee extra inleveren voor de verkoop voor het goede doel. En dan komt de burgemeester Anneke Koper-Kat en Boudewijn Duiven voor. Die twee die zitten heel goed in de vis. En de burgemeester Molenburg is natuurlijk al jaren voorzitter van de jury. Dus die weet inmiddels ook wel wat van vis. Ja. En die gaan dat suggereren, en uiteindelijk uh, gaan er 13 op tafel. Dan gaan er 8 gaan er af. Dus de eerste ronde is gewoon kijken: ziet hij er mooi uit? Uh, het ruipt er geen vet uit, noem maar op. Ja. Dan gaan er 8 gaan de weg, en dan uh, blijven er vijf over. En die vijf die worden uh, opengemaakt, die mogen ze proeven. En dan, de corridor is op kijk en uh, smaak worden die gekeurd. En uiteindelijk uh, komt daar uh, de winnaar uit, en dat is dan uh, de kampioen van Zandvoort. Kijk, dat is. Je... Dat is in ieder geval iets moois. we hebben we weer een eigen kampioen, uh, Markeel roken um, En die andere vissen die, die verkocht worden, die zijn voor het goede doel, zei je? Die, die zijn voor het goede doel. En uh, ik moet nog even uh, bellen naar nou, het Zandvoors goede doel. Dus het kan ik nog niet helemaal bekendmaken. Want we hebben elk jaar hebben we een Zandvoors goede doel. Oké. Okay. Nou ja, er, er zijn goede doelen genoeg in voor. Dus dat gaat helemaal goed komen. Uh, ja, wel, wel. En het is uh, gezellig om daar even te komen kijken. Die ogen zien er ook allemaal heel anders uit. Hè? Die hebben het mensen zelf gebouwd.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 But how we walk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 dus uh, Walhalla roep me. Het is een Viking-nummer. En ik vond hem eigenlijk zo ontzettend leuk. Oké. Okay. <laughs> <laughs> het, nou? het hoort niet bij het programma, sorry. Ik, uh... Nou, dat is misschien af en toe ook wel leuk om één uh, een, een afwijkend nummer te hebben. <laughs> dat we allemaal goed wakker zijn en er helemaal klaar voor zijn. Een, uh, een Viking-nummer hebben we dus gehoord uh, ja. over het Walhalla. Uh, nou, we gaan nog niet naar het Walhalla.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 I've seen the old man In the clothes down market Kicking up the papers With his worn-out shoes In his eyes you see no pride And the loosely at his side Yesterday's paper Telling yesterday's news So how can you tell me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 London Dirt in her hair And the clothes in rags. She's no time for talking She just keeps right on walking Carrying her home Into carrying the bags So how can you tell me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 Still alive on Same old man Sitting there On his own Looking at The world over the rim Of his teacup In each team lesson on And he wanders home alone So how Can you tell me That you're alone And you mind. Uh, de, goedemorgen, Peter. Oh. Also, we krijgen nu een heel spannend uh, verhaal. U hoort de Baia en u hoort Peter misschien.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 niet Zandvoort, maar Zankvoort, sinds anderhalf, twee jaar, een gemengd koor. Uh, echte vrouwen, 25 mannen, tussen de 55 en 60 koorleden. Ja. Dus dat is nogal wat. Sinds jaren dag repeteren wij in de blauwe tram. En uh, altijd binnen. En wij dachten van, nou, wat is het niet leuker als op een zomerse dag als aanstaande dinsdag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 Dan gaan we door naar onze volgende huh? gast. Aan tafel zitten Walter. Sjans. Sans. <coughs> dat was een kleine woord. Niks, uh, nee, nee, sorry. <coughs> Misschien zit ik nog mijn hoofd in andere activiteiten. Um, Ook dat wil ik niet weten. <coughs> nou, als voorlichter zou ik anders willen weten. Maar uh, je bent hier natuurlijk voor een ander onderwerp. Ja, alhoewel niet. het wel een beetje in de richting komt van uh, echt Zandvoort. Uh, ja. Want het gaat over verhalen. Ja, het gaat over de Formule 1 en het gaat over verhalen. Um,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 Ja, nou, dat is wel heel erg leuk. Ja. Het is inderdaad wel waar. Want ik, uh, ik, ik, ik ben helemaal niet thuis in de motorsport. <laughs> uh, alhoewel ik wel een groot voorstander ben van de Formule 1. Want ik vind het natuurlijk ontzettend prachtig hoe het hele dorp uh, ja. me aankleedt. En hoe heel Nederland er naartoe leeft. En al die mensen ja. die er naartoe komen. Ik zat ja. zelf een tijdje terug in de trein. Een tijdje terug, de vorige keer in de trein. En er kwamen mensen die kwamen uit Las Vegas. Ik zeg: Kom je dan hier voor de race? Ja, hij zegt: hij.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 We hebben nu een team bij, bij communicatie van de gemeente zitten die echt op pad gaan. Misschien heb ik ook al de eerste dingen gezien. En, en daar vertellen we die verhalen. Ja, het is ook gewoon een soort historie wat dan vastlegt. Uh, dat sowieso een informele ja, historie. Ja, dat is natuurlijk ja. ook gewoon leuk, weet je. Uh, het, uh, volgend jaar is het voor het laatst en, en dan, dan gaan wij we weer z'n allen vertellen hoe het was inderdaad. Ja, dan komen ook al die verhalen weer Net zoals zo in. zoals we het begin hadden over de jaren tachtig. Ja, dat vind ik fantastisch. Ja. En er zijn gewoon heel veel verhalen.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 A smile from my face Losing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 ja, van allerlei verschillende niveaus. Oké, in Nederland zijn er 45 teams. Zoiets? Ja, heel goed. Heel dus goed. we kunnen wel naar de... Oh, dan moeten we nog een paar bij hebben. We moeten naar de 100 dan, toch? Ja, dat ja. moet lukken, weet je. Ja. Want, uh, voor de 100 moeten we even een leuke prijs bedenken nu, denk ik. Toch? Kijk, als er luisteraars zijn... Je, je hoeft er niet... Uh, leeftijd gebonden is het niet, toch? Nee, nee helemaal nee. niet. Nee, uh, twee armen, twee benen is handig. En dan, uh, dan kom je er wel. Ja, nou, dus uh, ook de wat oudere luisteraars... kunnen oh. gewoon nog meedoen. en zeggen maar, ik, ik doe op een rustig tempo. En is dus dat...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 En er staat nog een speciale prijs, Was dus het grote bokaal. Was het een netje. Oh ja, we hebben, dat is wat te winnen, ja. Dat we ja, is ja. wel een beetje aan uh, We hebben een uh, sponsor, die heet Snack with Benefits. En die heeft een heel lekker uh, snackpakket samengesteld. Met uh -huh. af van alles erop en eraan. Dat kan je winnen. En uh, er worden medailles zelfs uitgereikt. Dus, ah, kijk. kijk, Je wil liever je roem natuurlijk hebben dan, uh, dan iets fysieks, <laughs> toch? Dus, uh, dus dat, dat valt te winnen.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 Jullie in het park gewoon wedstrijdjes doen of uh, voor de lol. Uh, wat is dan gemiddeld de gemiddelde duur van een? Ja, als je zeg maar tot de 15 speelt en je speelt dan één set, is denk ik uh, een de, ja, kwartiertje. Kwartiertje. Ja, oh, dus, dus het is zelf goed te doen. Uh, ja, zeker. Ja, ja, Om niet een, een wereldconditie te hebben waarmee je. Nee, helemaal uh, niet. En niet. En, maar hoe beter je wordt, hoe meer je dus, uh, nou ja.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 Ja, dat is wat het is. Het is hartstikke mooi. En mensen ja. die wat meer informatie willen hebben, kunnen dan ook gewoon morgen even langskomen. komen te zeggen van, ja. hé, hey, uh, kan ik me aansluiten voor dinsdag? Of iets ja. anders, informatie, kijken, zeker. is het leuk? En meedoen aan de clinic als je denkt van, uh, oh, ik ga het proberen. Absoluut. Ja, okay. nee, dat is helemaal waar. Ja, dus we zijn te herkennen aan onze zwarte shirtjes met ons logo met uh, Roundnet Nederland. Dus dat, uh, dat kan zijn. Dank. Dus uh, ja, Dank tot dankjewel. morgen. Hopelijk. En tot morgen. Ja, zeker. Leuk. Oké, okay, ik heb uh, Benson Bone met Beautiful Things.